De playlist daarvan kan je terugvinden op peacefulradio.info. Um, en in de eerste uur is een regulier programma met een nieuw werkje van uh, Timothy Wenzel. En zijn album heet Running Away. Uh, en daarna komt gelijk natuurlijk terug in de tijd. Want de oudjes doen er nog altijd erg goed op, op peaceful Radio. In Peaceful Radio Shows. Dat uh, is van James Asher. The World Within the Wheel. En James uh, staat al, eigenlijk al bekend als uh, al jarenlang. Want dit is een album uit 2004, 2005. Um, dat hij was één en nog steeds. Een van de weinige New Age artiesten die in de ritmische muziek zit. Nou, dat als nummero twee. Eerst maar eens even. Um, Timothy Wenzel met Running way.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 This is William Ogbenson, and you're listening to Peaceful Radio.